Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank in Arnhem gaat het op dit moment over een voorraad wapens. Die werd aangetroffen in een schuurtje in een woonwijk in Alfa aan de Rijn. Het Openbaar Ministerie denkt dat er een verband is met de moord op Peter R. de Vries. Documentairemaker Sinan Tjan nam er voor zijn serie De Wapenroute een kijkje met misdaadverslaggever van NRC. Hier moet het zijn. Ja. Nummer 12. In dit kleine schuurtje, Jan. Ja. Ja, hier lagen dus vier raketwerpers van het soort die we nu in Oekraïne en in Rusland voorbij zien komen. Een hele verzameling pistolen, automatische wapens. In totaal lagen er zo'n 60 tot 70 wapens in dat schuurtje. Twee verdachten kregen eerder allebei straffen van dik tien jaar. Eén van hen is in beroep gegaan. Vandaag is daar dus onderdeel van. Waterschappen zijn steeds meer tijd kwijt aan de bever... Dat dier zorgt vooral in Limburg voor problemen. Mensen van het waterschap daar waren er vorig jaar 9000 uur mee bezig. Bevers graven vooral bij hoogwater gaten in dijken... waardoor die instabiel worden. Hotels en toeristen in Thailand... worden gewaarschuwd voor een stelende Nederlander. Hij zou niet betalen voor overnachtingen... maar er wel van doorgaan met kamersleutels. Die gebruikt hij later om s'nachts terug te kunnen komen... om de gasten na hem in hun slaap te beroven. Op camerabeelden is te zien dat het gaat om een lange man met donker haar. De politie is nog op zoek naar hem, zeggen Thaise media. En de bekende zeehondenopvang in Pieterburen gaat verhuizen. De beestjes worden verplaatst naar Lauwersoog, 15 kilometer verderop. Dat is hard nodig na 50 jaar, zegt het centrum zelf. Ja, de faciliteiten die we in Lauwersoog krijgen, die zijn echt stukken beter. Uh, het gaat er voor de vrijwilligers ook veel beter uitzien. Die krijgen een betere accommodatie. Waar ze nu zitten op het moment, ja, daar lekt het als het regent. Dus uh, het is tijd voor uh, vernieuwing. Op de nieuwe locatie is minder plek om zeehonden op te vangen. Dat kan, zegt de organisatie, want het gaat relatief goed... Met de zeehond in Nederland. Tot en met het einde van de kerstvakantie kunnen bezoekers nog een kijkje nemen in Pieterburen. Het weer nog af en toe wolken en kans op een bui. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Er staat flink wat wind bij 5 tot max 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de anwb verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM.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 Jiske vet uitvoering van het uh, nummer Peter en dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, onze nieuwe gast uh, van het eerste uur en dat is Peter Trom. Daar ben ik mooi klaar mee. En we <laughs> hebben nog een gast ernaast bij zit, maar die, die mevrouw, die naam ken ik niet. Wilt u, u even voorstellen? Ik ben Monique Bisoel en ik zit hier ook namens OVZ. En u bent ook om de uittrekking uitslag uh, bekend te maken. Klopt. Doe eens een beetje afwisselend. Ja. Ja, dan moet u een beetje in die microfoon praten. En, uh, want als Peter dan gaat praten terwijl u in die microfoon praat, dan is het niet meer te verstaan. Maar Zo. Peter, de derde trekking van de ondernemersvereniging Zandvoort. Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, borstlos. Wie heeft er gewonnen? Uh, 15.000 loten besteld. Ja. Ben Zonneveld hier in de studio steekt zijn hand weer op. Ik We ja. uh, uh, ben hem al vier keer tegengekomen en steeds... Ja gooi ik hem weer terug. Hij schrijft zonneveld met een S. <laughs> loten, jaar, maar... loten van vorig jaar. De van verleden jaar. En het schijnt dat hij ook al loten inmiddels heeft van 2025. Volgens mij moeten die nog. Ja, die druk heb ik al worden. laten drukken. Ja, die heb je al laten drukken. Dus dat gaat allemaal niet door. Ja. Maar Monique begint en die doet nummer 1 tot en met nummer 12. Oké, okay, dan mag zij de microfoon even hebben. Dankjewel. 1 tot en met 12. We hebben haast, hoor ik, want er is een druk programma op de radio. Een fles wijn van Hotel Hoogland is voor Els Vossen. Cadeaubond van 25 euro. Bloemstierkreuzens. Jeff en Henk Bluis voor Dick Bos. 1 kilo kaas naar keuze van Kaashuis Tromp. Voor A.B. van der Velden. Een lekkere kerstol bij Van Vessem voor M. Teunissen. Smulcadeau. Staat, het? Ja, staat smulcadeau voor 25 euro voor Marcel's Theater Voor Nathalie Rietberg. Een cadeaubon van 20 euro Zandvoortse Apotheek Jan Smit. Pakket voor buitenvogels, Rio Dier speciaalzaak Marleen Gerrits. Een zak olieborrelen en appelvlappen. Natuurlijk van Harry Vaas voor Henriette van de Donk. Cheese hamburger menu van Snackpar plein voor de familie Landman. Een waardebon van 25 euro van Pearl voor ei-vleeshouwers. En een waardebon van 12,50 viskraam Arie Goud voor Mieke Hoogland. Ik moet er nog één zie ik. En dat is een flooie tekenbehandel... dierenkliniek Zandvoort... voor Afra Bakker. Dan gaan we naar de onderste helft... en dat doet Peter. En die zijn twee prijzen beschikbaar gesteld... door de dierendokters Zandvoort. En wat dat betreft... een Venison-triets nummer 1... en een Venison-triets nummer 2... wat dat ook mag zijn... Gewonnen door de familie Doornenkamp en de ander door de familie Halderman. Bloemenhuis Bluis, winkelcentrum Noord. Een cadeaubond van 20 euro stelt hij beschikbaar. Gewonnen door Gertjan de Rode. Mila Meijer heeft een medium pizza of Italian pizza gewonnen. Beschikbaar gesteld door Domino's. Bruna geeft een boekenbon ter waarde van 20 euro. Dat is gewonnen door A. Euros. Haar van Wijk, Rijen. <coughs> een wasparfumpakket gewonnen. Beschikbaar gesteld door Soleil. <coughs> Cadeaubondwaarde van 15 euro. Frituur danver geeft dat. En is gewonnen door Gabrielle Finken. Een racepakket. Docky Beach House P.J. De Vries... Soleil Engelsma heeft een waarde van 15 euro gewonnen. Beschikbaar gesteld door Vera Flowers in de Haltestraat Een toepak sleter basis t-shirts naar keuze. Gewonnen door Ellie Keur. Beschikbaar gesteld door onze vrienden van Vlug Fashion. Een verrassingsgeschenk. Beschikbaar gesteld door Mandy's op het Kerkplein. Gewonnen door Gardine Bluis. En de laatste van deze derde trekking is ten deel gevallen aan Yvette van Keulen... die een Turkse pizza zonder vlees heeft gewonnen van Just Donner. Dat waren ze. 24 stuks in totaal. En dit is de derde trekking? Dit is de derde trekking. Volgende de... week zaterdag zitten we hier weer met de laatste trekking. Ja. Alle loten, ook die van de prijswinnaars... zijn dan allemaal in een hele grote zak. Behalve die van Ben, want die zijn weggegooid. Uh, ja, ik, ja, maar ik stop daar toch mee met kopen in zandvoort. Ja, maar weet je wat het is? Uh, die kunnen we wel doen, maar we moeten ze toch allemaal weer na nakijken. Want hij is een partij illegaal bezig. Ja. Dat wil je niet weten. We zullen de, uh, de notaris toezicht laten houden, meneer Tromp. Ja, inderdaad. Met maar de, de notaris die, uh, wordt ook betaald. Door, ja, dat is allemaal dus maar goed. Ik heb tegen de notaris gezegd, alles wat begint met een z. Die een gaat o de... en N. De firma Zon heeft ook pech. De familie Zon heeft ook pech. Alles met een zon gaat niet mee. De hele nee, zet er niet mee. Maar goed, volgende goed, week komt de, de, de laatste trekking. En dan zijn er ook hoofdprijzen. Ja, dat klopt. Uh, er was altijd een uh, bijeenkomst voor de hoofdprijswinnaars. Is dat ook zo? Dat gaat ook nog steeds gebeuren. Dat wordt volgende week bekendgemaakt. En uh, in de eerste zaterdag van januari. Uh, worden. Uh, de prijswinnaars uitgenodigd. En dat zal waarschijnlijk... Begin, begin, uh, bij Brasé of daarnaast... bij Date. date. En er worden The de aid. prijswinnaars uitgenodigd... om hun prijs in ontvangst te nemen. En er zijn de mensen die de prijzen beschikbaar zijn... indien ze niet hoeven te werken... ook bij aanwezig. Dus dit is altijd een heel leuk gebeuren. Oké, okay, nou, dank voor uh, de trekkingen... en de uitleg. En wij zien elkaar volgende week. Hartstikke goed. Dank, dank jullie dankjewel. wel voor de medewerking. Yep. Christmas future is far away, Christmas past is past, Christmas present is here today, bringing joy. Your heart together if the faith... We komen helemaal in de stemming van de kerst. Hele mooie muziek van Marja Kopp die hier vandaag de techniek doet. Het wachten is op dit moment even op pastoor Putter... met de traditionele kerstgedachte. Die zal zometeen gaan aanschuiven aan tafel. Maar hij is er nog niet. En daar gaan we dan daarna praten met Lars Carré. En ik kan natuurlijk even iets vertellen waarover wat we het nog gaan hebben... Um, want we hebben een evenementenkalender. En uh, ik wist dat zelf ook niet. Er staan uh, jaarlijks ongeveer 120 evenementen op die kalender. Wat allemaal georganiseerd wordt in Zandvoort. Nou, uh, evenementen die... Uh, daar was een groot evenement voor. Uh, dat is het raceweekend voor de Formule 1. Ja, en die gaan natuurlijk straks uh, vervallen. Hoe gaan we daarmee om? Wat komt ervoor in de plaats? We gaan het straks allemaal horen. Um, inmiddels... Uh, hebben wij onze gast is binnengekomen in de studio. En ik wil niet meteen weer overgaan naar een uh, muziekje. <laughs> want dat is, uh, dat ja, is niet dat nodig. Dan kan de persoon even rustig zijn jas uittrekken en dan kan ja. hij even gaan zitten. En, uh... ja, want, uh, welkom in uh, ieder geval, he. Dank Pukker. je, ja. dank je. Van harte dank welkom. Je. ja um, ja, we dachten van, uh, we praten de boel even vol en dan gaan we niet de muziekje draaien. Maar ja, dan kom we net op dat moment binnen. En ja, dan is ook de neiging van, ja, dan gaan we ook meteen door met het, uh, met het programma. Um, de traditionele kerstgedachte in Zondvoort. Daar gaat u iets over vertellen en daar heeft u iets over te zeggen. pastor heeft er lang over nagedacht wat ja. hij in Zondvoort nou moest gaan, uh, gaan doen. Maar hij heeft wel een kerstgedachte. Ja, ik dacht, ik dacht, ik kom op tijd. En uh, ik dacht, ik kom, ik kom tien minuten eerder. Maar uh, nee, dit is, uh, dit is hoe het hoort. Efficiënt. En uh, we gaan meteen door. Um, ja, de, uh, natuurlijk heb ik een kerstgedachte. Uh, ja, en kerstmis in Zandvoort. Uh, kerstmis is natuurlijk... Uh, is gelukkig nog altijd iets, uh, iets wereldwijds. Uh, dus kerstmis in Zandvoort... is dan uh, niet per se een hele eigen viering van kerstmis... Behalve natuurlijk dat wij zien hier de kerstverlichting op straat. Uh, we zien uh, natuurlijk de ijsbaan alweer in vol gebruik. Ik liep ja. er gisteren langs. Het was een drukte van belang met veel kinderen. En dat is natuurlijk mooi om te zien. Het wordt vanavond nog veel drukker, heb ik begrepen. Dat zal uh, zeker, <laughs> ja. ja. Uh, en het is ja kerstmis. Ik moet eerlijk zeggen, gister, uh, gisterochtend hebben wij uh, met de ouderen van de parochie al, uh, al kerstmis gevierd. Uh, daar mocht ik natuurlijk ook al een preek voor voorbereiden. Uh, dat is een iets andere preek dan die ik met kerstmis zal houden hier in de kerk. Uh, en in deze tijd dringt zich bijna de vraag op, mogen wij wel kerstmis vieren? Uh, met alles natuurlijk wat er, uh, wat er in de wereld gebeurt. Ja. Uh, Gisteravond natuurlijk weer een aanslag, maar ik denk natuurlijk toch vooral ook aan Oekraïne. We denken aan Gaza, het Midden-Oosten en zoveel andere plekken in de wereld dat het bijna wat gaat wringen... als je nu gewoon gezellig rondom de kerstboom zit. Ja, er wordt altijd gezegd... Ja, die, die oorlogen zijn niet onze oorlogen. En dat is natuurlijk een beetje kort op ja, de bocht. Mm. Want het raakt ons natuurlijk wel. Um, ik vind dat dat een beetje moeilijk. Maar uh, kerst... Uh, dat denk ik altijd aan, aan ouderen... die dan uh, helemaal alleen thuis zitten. Mm -hmm. uh, ja. Ja. Dat, dat, dat vind ik ook heel erg. Ja. Um, hoe, hoe is dat in Zandvoort... Um, nou ja, dat, dat merk je bij, bij een, een kerstviering voor senioren. Dat we blij zijn dat we dat hen kunnen bieden. En ik zeg eerlijk, dat is geen hele grote groep. Maar dan zijn we toch met zo'n veertig samen in de kerk. Uh, en daarna is er dan vooral gelegenheid ook voor koffie met een kerstbrood. Ja. Uh, en bijvoorbeeld, we hebben ook de eindejaarsviering. Ik maak meteen maar wat reclame natuurlijk bij. <laughs> we hebben de eindejaarsviering om... Uh, of bijeenkomst misschien ook wel beter gezegd hoor. Maar om vijf uur, op 31 december... Uh, en daar komen ook uh, veel mensen die, ja, die verder s'avonds ook, ik zeg maar even, geen verplichtingen hebben. En die het natuurlijk wel fijn vinden om toch even samen zo uh, ja, uh, oudjaar te vieren. En uh, dat is een eenvoudige bestviering samen met uh, de predikant, uh, John Vrijhof van de, van de dorpskerk. Uh, en daar aflopen oliebollen en bubbels. En, en vooral dat laatste, daar blijven de mensen het langst hangen, kan ik ja. je melden. <laughs> en dat is het natuurlijk ook een beetje... Uh, want inderdaad, eenzaamheid. En ik vind het aardig dat jij die link legt. Want ik, ik zit nog een beetje in mijn hoofd met... Bij ons in de katholieke kerk... Uh, wereldwijd begint uh, 24 december het, het jubeljaar. Paus Franciscus zal dat afkondigen. Uh, zal dan de deur openen, de heilige deur in de Sint-Pieter. Ik kan daar meer over zeggen, maar ik weet niet hoeveel tijd we hebben... Nou, ik... uh, maar hij heeft, een, uh, hij heeft daar een verklaring bij uitgegeven. Uh, waarin hij zegt, van nou, we stellen dit jaar in het teken van, van de hoop. Hè? De hoop zal u niet teleurstellen. Hij noemt ons pelgrims van hoop. Uh, en dan spreekt hij natuurlijk ook over mensen die, ja, die hoop echt nodig hebben. En natuurlijk uh, begint hij ook denk ik als eerste of tweede al met oorlog. Hè? Met uh, de mensen die in deze tijd daaronder lijden. Maar uh, hij verwijst ook naar de ouderen. En hij legt inderdaad dan juist ook een beetje de vinger op de zere plek... met ja, die eenzaamheid. Uh, ja. Soms je buitengesloten kunnen voelen uit de samenleving. Niet meer mee kunnen komen. Als je al kinderen, kleinkinderen hebt... dan zijn die misschien ook nog eens ontzettend druk. Uh, ja, en dat zijn wel dingen die we natuurlijk ook tegenkomen in het pastoraal contact. Uh, waar mensen vaak in stilte onder lijden. En naar buiten misschien een glimlach hebben als je ze tegenkomt op straat. Maar daar uh, natuurlijk zelf toch echt wel mee zitten. Het, ja. ha het hart huilt. Ja, zo zou je het kunnen ja. zeggen, ja, ja zeker. Ja. Ja. Een, een jubeljaar, wat is dat? Ja, een jubeljaar is... Het, ja, in het Prochtjeblad schrijf ik er ook even iets over. Het is van een mooi gebruik. Het gaat zelfs terug op het Oude Testament. Uh, wij kennen dat in de kerk sinds het jaar 1300 weer... En uh, eerst was het iedere 50 jaar, toen was het iedere 33 jaar, dat is de leeftijd van Jezus. En uh, nou, ik denk sinds de 15e, 14e eeuw is het iedere 25 jaar. Uh, en dan, gaan we dat nog verder terugbrengen naar 15? Uh, er zijn ook bijzondere heilige jaren. <lacht> dus de laatste was in 2016, Ben. Dus reken uit. Ja, oh, dat is ja. nog niet eens zo lang geleden. Maar <lacht> nah, nee, nee, de, de gewone zijn echt wel iedere 25 jaar. Zo vaak is het ook niet mm -hmm. uh, dat er uitzonderingen worden gemaakt. Maar in het, in het Oude Testament vind je die oproep terug... om iedere vijftig jaar uh, een heilig jaar te hebben. Wat erop neerkwam uh, in het Oude Israël was de oproep dan... om alle schulden kwijt te schelden, gevangenen vrij te laten... slaven vrij te laten, uh, mensen hun oude bezittingen terug te geven in de familie. Eigenlijk een soort, een soort reset, zou je bijna kunnen zeggen, van de samenleving. Alles werd weer teruggegeven en eerlijk verdeeld over iedereen. En tegelijkertijd bracht het een beetje besef bij dat we als mensen ja niet alles zelf in de hand hebben. Dat het uiteindelijk allemaal van de Heer is. Dat het van God is. Dat we natuurlijk ja, rijkdommen kunnen vergaren. Dat het ons goed kan gaan. Dat het ons ook slecht kan gaan. En iedere vijftig jaar werd eigenlijk alles weer, weer teruggebracht. Nou, in de kerk gebruiken we het jubeljaar. Nu iedere vijfentwintig jaar alweer enige eeuw. Um, ook daarvoor om mensen weer ja extra te laten nadenken over hun relatie met God. Heeft hij nog een plekje in hun leven? Maar ook de relatie met elkaar. En met name vergeving, verzoening... Uh, is daarbij een heel belangrijk thema. Om ja, dat jaar te gebruiken om ja, weer echt even stil te staan... bij hoe sta ik zelf in het leven? Hoe ga ik met mensen om? Uh, ben ik misschien te veel gehecht aan bepaalde dingen? Uh, zie ik daardoor andere mensen misschien ook wel helemaal niet staan? Uh, om daar in dit jaar bij stil te staan. En dat gebeurt met verschillende vieringen... en bijeenkomsten en lezingen. Dus in de loop van het jaar uh, gebeurt daar het nodige mee. Zeker bij ons in de in de kathedraal. Maar ook hier in de parochie zal uh, dit thema voorbij komen. Ook met kerstmis uh, zal ik daar ook over preken. Ja. Ja. Die, um, de dominee uh, spraken wij het vorige uur. Hè? En uh, Alex, hoe, hoe zit dat nou in de dorpskerk uh, s'nachts? En mm -hmm. hij zei, ja, het, wordt, het wordt allemaal wat minder... Um, de katholieke kerk, in mijn beleving, zit altijd barstensvol vol, uh, uh, s'nachts. Is dat nog zo? Zeker. Ja, um, zeker met de nachtmis. Hè. Dus bij ons is de nachtmis om tien uur. Met Emeritus pastoor Dik Duivens. Uh, ja, die is en, ook al twee uur naar voren gegaan. Ja, Nou, ik heb dat al niet meer meegemaakt. En ik ben hier ook alweer even. Maar vroeger was het natuurlijk inderdaad twaalf uur. En je had zelfs morgens vroeg een viering. Uh, tien uur is eerlijk gezegd is een van de latere. Zo simpel is het. Maar het is mooi dat het hier nog is. Echt een beetje de traditie van de nachtmis. Is in Haarlem uh, geen nachtmis dan? In Haarlem is het natuurlijk ook een nachtmis. En over Veen is het om 8 uur. In de kathedraal is hij om 8 uur, maar ook om half 11. Dus nou ja, we hebben verschillende ja, Dat is mooi, ja. Okay. Half 11, als je echt later wilt, daar kun je ook zonder toegangsbewijzen naartoe. Want bij de kathedraal moeten we echt om 8 uur ook nog toegangsbewijzen organiseren. Oh ja. Want anders is het te vol. Nee, dus Kerstmis uh, trekt echt nog wel veel mensen. Kijk, uh, zoals de dominee dus ook eerlijk is geweest, kan ik natuurlijk ook eerlijk zeggen dat op de gewone zondagen we natuurlijk toch vooral veel grijze hoofden zien. Ik kijk even naar jouw band. Nee. Uh... <laughs> um, Hoogblond. Dat is natuurlijk zo. Tegelijkertijd, en dat is wel... Ja, bij mij begint het misschien... Ja, ik, ik kijk alleen maar een nee, beetje. Maar... Nee, nee, nee. <laughs> ik kan tegelijkertijd wel zeggen, en dat zien wij in, in het centrum van Harlem gebeuren... waar ik ook bestool mag zijn... Uh, zeker sinds twee jaar, zeer verrassend. Uh, we hebben nu daar 26 mensen. Ja, zeg maar van 12 tot, ik zeg maar eventjes 35. We zullen ook nog wat ouderen zijn. Maar uh, die zich voorbereiden op het doopsel. En uh, drie keer per jaar is er een alfa cursus waarvan de laatste nu 40 deelnemers had. Tot dan toe 1520. En nu ineens 40. Dus daar zien wij uh, echt al een belangstelling uh, ja, voor geloof, voor kerk. Mensen ook die gewoon met veel vragen komen. Die gewoon informatie willen. Maar dat is natuurlijk mooi om te zien. Enerzijds natuurlijk die grote massa's van vroeger. Dat wordt nog steeds minder. Uh, maar tegelijkertijd zien we wel een hernieuwde belangstelling. En dat geeft dan ook wel weer, uh, geeft ook wel weer wat hoop. Mm -hmm. uh, ja. Nou ja, u noemt net een heleboel dingen op. En uh, de dominee had het ook over verbinding en zo. Dat gaat natuurlijk ook in de gedachten die u net uh, uit. Zie je dat ook? Dat de dat die, die jonge mensen uh, die verbinding zoeken... Ja, ja, ik denk dat je... Uh, het, het is heel, heel diffuus. Uh, en, en ze komen ook niet bij ons op, als gevolg van een actie van ons of zo. Ze staan soms zomaar aan de deur en willen gewoon meer weten. En wat ze zoeken is enerzijds iets van duidelijkheid. Iets van houvast in het leven. Met alles en, en, en zoveel keuzes die natuurlijk op hen afkomen in mm. deze tijd. En, en, en zeker natuurlijk met, met social media, internet. Uh, en anderzijds ook het wel bij een groep willen horen, bij een gemeenschap willen horen... met elkaar kunnen spreken over geloof, maar ook gewoon over het leven... over wat ze bezighoudt. Uh, en zo'n Alpha-cursus speelt er ook op in... met de gezamenlijke maaltijd, met groepsgesprekken. Uh, dus die behoefte zie je zeker wel... omdat we natuurlijk erg individualistisch geworden zijn. En we natuurlijk erg geleerd hebben dat we op onszelf moeten staan... en voor onszelf moeten kunnen zorgen. En je ziet nu toch wel een beetje een tegenbeweging... dat ja, zo zitten wij als mensen natuurlijk uiteindelijk ook niet in elkaar. Uiteindelijk hebben we, hebben we elkaar nodig. Hebben we mensen ja. nodig om ons dus, leven mee te kunnen delen. En de een meer dan de ander, zo simpel is het. Maar ja, die behoefte is er altijd. We zijn en natuurlijk dat, wel ja. een beetje naar uh, het ikke tijdperk toegegaan. Uh, ja, praat zeker. praat over een jaar of twaalf, tien geleden... dat het ja. dat ik, tijdperk er was, is... Uh, ziet u dat veranderen? Dat, mede door uh, de aanwas van, van de jonge lui naar de kerk toe... Dat men toch weer dat ik-ik een beetje uh, afzegt en dan toch weer de verbinding naar anderen zoekt. Ik, ik denk dat je kunt zeggen dat dit, uh, dat dit wel een beweging is die nu, uh, die nu gaande is. Ja. Um, het uh, is natuurlijk zover doorgeschoten. En dan hebben we social media, wat er uiteindelijk natuurlijk op neerkwam... dat we toch vooral onszelf goed moesten presenteren... Uh, waar anderen nee, we dan we weer de... depressief van konden worden. Want mijn leven is niet zo mooi als dat van die ander. Waarbij die ander natuurlijk ook alleen de mooie dingen liet en laat mm -hmm. zien... Maar dat zie je natuurlijk, ja, wereldwijd zie je natuurlijk die beweging komen met kinderen, met jongeren. Wanneer wil je ze op social media laten, et cetera. Uh, en, en de behoefte aan, ja, nou ja, goed. En, en de behoefte aan, aan echt contact in het leven, ja. uh, die, dat zie je natuurlijk, gelukkig, <laughs> zie je dat natuurlijk wel terugkeren. Ja, als mensen hebben we dat uiteindelijk ook hebben we dat gewoon nodig. Dat, dat, dat kun je ook niet ontkennen. Gaat uh, de situatie in de wereld aangehaald worden in uw preek deze, deze keer? Ja, natuurlijk. Ik deed dat net wel eventjes. Hè. Het klonk misschien ja. een beetje dramatisch. Maar het, ja, het is natuurlijk wel een vraag die je op een gegeven moment die zich bij je opdringt. Uh, als je de nieuwsbeelden ziet en, en de kranten leest. En ik hoor ook mensen die dat inmiddels bewust een stuk minder doen met al die vreselijke beelden. Hmm. Uh, maar ik wil dat natuurlijk wel koppelen aan toch ook die boodschap van Paus Franciscus van de hoop. Voor het komende jubeljaar, zoals wij het noemen. Uh, Nee, die, die hoop die we natuurlijk wel mogen hebben. Die we mogen hebben wanneer we... ja, toch, ik zeg het maar even simpel... naar dat Jezuskindje krijgen dat uh, kijken... dat bij ons uh, in de kerstal al uh, in, de, in de kribben ligt. Uh, daar mogen we onze hoop aan ontlenen. De boodschap die hij heeft gebracht. De zorg voor elkaar waartoe hij ons heeft opgeroepen. Uh, de betrokkenheid, ja, toch van uh, een hogere macht van God... die met ons begaan is. En de hoop die we als mensen altijd mogen houden. Want als we die laten varen, als we die laten vallen... Uh, ja, dan wordt het een hele duistere wereld. En uh, ik denk dat niemand dat wil. Nee, het, uh, hoe is het uh, met de paus? Gisteren hoorde ik dat die uh, stemgeluid minder was. En, uh, en nu? Het wordt natuurlijk een belangrijke week. Uh, ja, ja. Nou, het is niet zo dat wij als pastoors daar uh, bijzondere informatie over nee? hebben, ben, Dat wij dagelijks <laughs> updates krijgen vanuit het katikaam. Nou, ja. Dus dat ik weet kunnen. niet heel veel meer dan wat we in de media zien. Maar terechte zorg natuurlijk. Ja, hij wordt natuurlijk ouder. En ik, ik denk eigenlijk, hij zal misschien nu wat rustiger doen, omdat hij natuurlijk 24 december, ja, die grote nachtmis in de Sint-Pieter... ik mocht er ooit zelf ook een keer bij zijn. Dat is natuurlijk een hele beleving. Mm -hmm. dus, ja, en ook de opening van de heilige deur met het heilig jaar. Dat zal hij zeker willen doen. Dus ik neem aan dat hij daarom nu ook even rustiger aandoet. Ja. Oké, okay, nou dan, dan gaan we dat beleven volgende week. Postel Putter, dank voor uw komst dank. en uw kerstgedachten. Fijn om hier weer te zijn. Ja. ja altijd welkom. Dank je. Dank je. Tot Jullie fies. ook. Een zalig kerstmis. Ja. Dat wens ik de luisteraars kerstmis, natuurlijk ja. ook alvast. Ja. En een hele fijne dagen. En een fijne dagen. Dank u wel. Dank u wel. Dank je. Dank je.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 Uh, dat was Jonah Louis met het nummer Stop the Cavalry. Uh, aan tafel is inmiddels aangeschoven wethouder Lars Carré. Uh, Goedemorgen, Cor. Uh, ja, van harte welkom. Wij hebben een aantal uh, onderwerpen waar we graag het uh, met je over willen gaan hebben. Mag ik je zeggen? Zeker, ja, we kennen elkaar al jaren. Dus ja, we kennen elkaar Het zou uit een raar zijn leven. als je nu u moet zeggen tegen me. We kennen elkaar uit een uh, ander leven. <laughs> um, we hebben uh, op de planning staan, dat is de, de spoedeisende hulp in, uh, in Zandvoort. Uh, wat zijn eigenlijk de aanrijdtijden voor een ambulance als er iemand een, uh, een noodgeval meldt? Weet je dat? Ja, ja dat, uh, zeker weet ik dat, maar er zijn een aantal normen. Maar de, de belangrijkste norm is: op het moment dat iemand medisch in gevaar is en je belt 112, dan moet er binnen een kwartier, oftewel 15 minuten, moet er een ambulance ja. aanwezig zijn. Ja. Dan um, nou heb ik begrepen dat, uh, dat het Spanje gasthuis... Uh, die uh, gaat de acute zorg gaat uh, verplaatst worden naar Hoofddorp of Haarlem-Zuid. Gaan we dat nog halen een kwartier? Nou, dat kwartier daar maak ik me eigenlijk helemaal geen zorgen over. Dat kwartier op het moment dat jij 112 belt... en er een ambulance moet komen, die komt er wel. Um, maar waar ik me wel zorgen over maak... is op het moment dat die ambulance bij jou is... ...en bepaalde dat jij naar een ziekenhuis moet... ...omdat je zo medisch in gevaar bent... ...dat het hun het ter plaatse niet kunnen afhandelen. Mm -hmm. Je hebt medisch specialistische zorg nodig. Oftewel, je moet naar een ziekenhuis. Daar maak ik me wel zorgen over. Want wat we zien... ...is dat we in uh, deze regio... ...en deze regio is heel breed... Uh, ...dat gaat eigenlijk tot Amsterdam aan toe... ...dat uh, ziekenhuizen... ...keuzes maken in waar ze welke zorg gaan verlenen. En, ja, uh, ja. En dan kan je niet meer overal terecht. Je kan niet overal meer terecht. En wat ik zie is dat de zorg steeds meer verder van Zandvoort af wordt afgecentraliseerd. Zo, zo noemen ze dat. Zorg wordt gecentraliseerd. En het wordt steeds voor de, de, de inwoners en de bezoekers van Zandvoort... ...wordt dat steeds meer naar, noem ik me even... het Oosten van Amsterdam verplaatst. Dus de, de, de zorg wordt gecentraliseerd voor inwoners die gedecentraliseerd zijn? Ja, en bezoekers, hè. vergeet dat niet, want wij hebben ook gewoon toeristen waar we de zorg voor mm -hmm. ja. hebben, of dagjesbezoekers, of wie ook maar in Zandvoort gewoon aanwezig is. Heeft niet iedere uh, ziekenhuis spoedeisende, uh, een spoedeisende spoedopname, een spoedafdeling? Nee, het is een heel technisch verhaal. Maar bijna ieder ziekenhuis heeft wel een spoedeisende hulp... of iets wat ze zo noemen. Mm -hmm. Spoedplein. Maar daar zitten verschillende gradaties okay. in. Dus kijk, op het moment dat wij onze pols breken... of onze enkel breken... dan kunnen we in wel in elk ziekenhuis terecht. Want dat mm -hmm. is een soort basiszorg. Maar op het moment dat jij een hartaanval krijgt... of een hersenbloeding krijgt... of Um, ja, iets val. zwaarder ja. gewond raakt... ...omdat je met je fiets onver gereden wordt. Ja, dat kan nu al niet meer in ieder ziekenhuis. Okay. Um, maar nu wel bijvoorbeeld in uh, Haarlem-Zuid. Ja. En als dat ook verder op afstand komt te staan... Ja, u heeft uw zorgen geuit... Hè? ...want ik wil nog een ander onderwerp uh, uitgebreid bespreken. Um, krijg je daar reactie op? Jazeker... Wij hebben onze zorgen als college in september 2023 al geuit. Daarom? Sindsdien zijn we in gesprek. Het lastige is, wij als politiek gaan er niet over. Nee. Maar ik zeg, ik vind er wel altijd wat van. Dus de gesprekken en, en... met het zwaarne gasthuis zijn constructief hoor. Maar het gaat mij niet alleen om het Zwaarne gasthuis. Nee. Het uh, VU het... en het AMC maken dezelfde keuzes. Het OVG, Oost en West maken dezelfde keuzes. Dus we moeten groot grootregionaal moeten we dat gesprek met elkaar uh, voeren. Ja, en, uh, U zegt het zelf al, uh, ik heb er niks over, wij hebben er niks over hetzelfde... maar u bent natuurlijk altijd vrij als, en zeker verplicht... de zorgplicht als uh, college om daar wat aan te doen. Um, maar blijven we dat gewoon volgen, hè? want het uh, ziekenhuis is voor iedereen belangrijk... We gaan over naar het volgende onderwerp. En eigenlijk is dat mijn schuld. Want ik had vorige week een prachtig onderwerp met u... waar we gewoon twee minuten over hebben gesproken. En uh, was ik helemaal vergeten om het over de uh, evenementenbeleid te hebben. Evenementenbeleid is uh, door het college vastgesteld. Ja. 14 dagen geleden. Het 10 december. Uh, ja, 10 december. Uh, het is een lijvig stuk. Ik heb het concept ook gelezen. En ik heb daar ook opmerkingen over gemaakt. En eigenlijk is, is dat een beetje de, de eerste... En daarna wil ik even naar de inhoud. Het is een stuk waarin ambities staan, maar wat de lezer mist, hoe gaan we dat doen? En dat is de uitwerking. Er komt daar nog een, uit, een uitwerkingplan voor. Zeker, zeker. Kijk, wat wij nu neerleggen is het evenementenbeleid. Mm -hmm. Oftewel, waar willen we naartoe? Maar als je zelf al zegt, het is een. Het is een groot stuk, want we hebben heel veel ambities in, uh, in Zandvoort. We hebben een evenementenbeleid nu uit 2006 uh, waar in participatie best wel veel mensen juist in positieve zin iets van gevonden hebben, maar ook wel zeggen er zijn ook wel wat aandachtspunten of punten dat uh, klopte in 2006, maar met de tijd nu uh, laten we dat nog even herzien. Uh, en dat betekent dat er eigenlijk heel veel actie uh, uit volgt. Dus we hebben een uh, een beleid en daarachter een actieagenda. Uh, en dat betekent dat we de, de stip op de horizon met dit b -b -b beleid uh, uh, zetten. Um, en dat we de komende jaren dingen moeten uitwerken. En sommige dingen kan je ook niet van de een op de andere dag veranderen. Daar zou je een soort overgangstermijn of zou je moeten zeggen, daar hmm. werken we in twee drie jaar, werken we dat, bouwen we dat af of bouwen we dat op. Um, dus je kan ook niet zeggen, ook om te zorgen dat de, de draagvlak uh, uh, blijft, uh, je kan niet met één vingerknip zeggen, we stellen het vast en per morgen is het aangepast. Ja, de actienota is uh, iets dunner, maar ook redelijk vol. Uh, en daar lees ik in, we gaan dit, we gaan dat. Hè? Uh, ik heb er een paar uitgezocht. Het aantrekken van een beeldbepaald cultureel evenement. Daar heb ik eens lang over nagedacht. Uh, want er worden voorbeelden genoemd als Oerol uh, en, en, en de Parade. Uh, hoe, hoe ziet het college dat? En, en, en zo, ja, in, wel, in welke hoek moet ik het dan nou gaan zoeken? Nou, als een meerdaags cultureel evenement. En hoe, dat moeten we ook met elkaar gaan verzinnen. Wij hebben daar wel ideeën over, dat hebben we ook in het beleid uh, neergezet. Mm -hmm. dit, dit is precies zo'n voorbeeld waar je even tijd, als we met z'n allen vinden dat we dat willen. En daar ga ik vanuit, want het heeft ook al in de cultuurnota gestaan. Um, maar op het moment dat het, het evenementenbeleid wordt vastgesteld... ja, dat betekent wel dat we dit met elkaar moeten gaan uitwerken. Ja. En dat we criteria en eisen gaan stellen. Mm -hmm. En dat daar iets van een aanbestedingsachtig traject moet uh, starten... om de mensen die daar, daar interesse in, in hebben, om, om dat te zetten. Dus dit is juist iets waar je even de tijd voor nodig hebt... om dat in één keer... Heel goed neer te zetten, maar wel even voorbereidingstijd voor nodig. Een uh, volgende die, die, die mij opviel was het beperken van geluidsoverlast van muziekevenementen. Dan heb ik ook even naar het akoestisch uh, rapport gekeken. En uh, ook in een antwoord van, uh, van een van die beleidsmedewerkers. Wij gaan mee met het landelijke uh, geluidsniveau. En daarin blijkt dat men uh, uh, gewoon 100 decibel goedkeurt. Alle tabellen uh, wijzen uit dat boven de 91 decibel uh, permanente gehoorschade is. Uh, hoe moet ik dat rijmen? Uh, we... Nee, we gaan dus ook werken met twee uh, geluidsmetingen. Uh, waar we nu als gemeente één geluidsmeting hanteren... Uh, gaan we in het nieuwe beleid naar twee geluidsmetingen. Uh, de de DBC en de DBA, waarbij de één... Uh, Eigenlijk gaat het om wat ervaar je op het moment dat je op de dansvloer staat. Om het zomaar te zeggen. En de andere gaat echt over, noem ik maar even het de overlast wat het dorp soms ervaart. Wat doet het geluid op het moment dat het dansvloer verlaat. En dus in de openbare ruimte wegwijkt. Mm -hmm. uh, en dat is ook iets. Ja, daar gaan we dus twee uh, normen in hanteren. Waarbij we dus ook zeggen dat we lokale, locatieprofielen gaan opstellen. Dat hebben we nu niet. het antwoord is zo... Ja, in, in het centrum, zo dicht bebouw, bebouwd, hè. die gevels zitten zo dicht op elkaar. Bijvoorbeeld de Haltestraat, waar natuurlijk heel veel gebeurt. Maar het Raadhuisplein of het Badhuisplein is weer totaal uh, anders. Dus we hebben ook geconstateerd dat wat nu in het beleid staat, dat we in heel Zand wordt enorm hanteren, dat kan niet. Dus we stellen we stel een, een maximumnorm. Mm -hmm. Dat is wat de, de, de cijfers die je net noemde, Ben. Uh, maar we gaan wel kijken op welke locatie willen we wat. En we zeggen wel in het beleid... waar minder kan, gaan we dus ook minder toestaan. Oké. Okay. Um, vermindering van regeldruk voor organisatoren. En dan word jij blij want Ik zie al een klein grijnsje. <laughs> <laughs> Dit is een hele grote... Nou, um, daar kom ik verder op... in, in, uh, in de verdeling van um, evenementen. Uh, klein evenement. En, maar daar staat niet bij... maar dat zal waarschijnlijk in de uitwerking nog moeten komen... hoe, hoe groot het mag zijn... Uh, we weten allemaal dat een melding, kleine melding voor een klein evenement met zoveel. Uh, dat haal je. Maar staat niet in het beleid, de uitwerking. Nee, kijk, wat een klein, uh, klein middelgroot of ABC is. Ja, ABC. Uh, um, is het wat dat. Het lastige aan het evenementenbeleid is. Is dat het grotendeels bepaald wordt door landelijke wet en regelgeving. Dus ook wat een klein of groot evenement is. Is gewoon landelijk bepaald door een norm. Maar het gaat erom, en daar wil ik naar kijken, hoe gaan wij nou gezamenlijk met die norm om? Aan die norm kan ik niet tweaken. Maar uh, de kracht van Zandvoort is dat we ontzettend veel evenementen hebben. In to toenemende mate. We hebben, we hebben ook in het beleid een staatje aan de groei van 2018 naar uh, en nu. Dat is echt gigantisch. Uh, we verwachten dat er meer. Evenementen bij gaan komen. Maar de kracht van Zandvoort is dat het veelal georganiseerd wordt door Zandvoorters zelf. Um, en daar zit geen professioneel bureau achter. Dat zijn. een <tot> grote. Vrijwilligers. Gemotiveerde Zandvoorten mm -hmm. uh, die, die dat veelal uh, doen. Maar van een Luminosity, om als voorbeeld te nemen, waar gewoon een commercieel bedrijf achter zit, vind ik. Dat ik als gemeente meer mag verwachten in zelfstandigheid dan dat ik van een intrinsiek goed bedoelde hmm. vrijwilliger in Zandvoort mag nee. verwachten. En dat betekent dat we soms als gemeente dus iets meer faciliterend en meewerkend moeten zijn, waarbij we de één zeggen, uh, u dient dit zelf te doen, uh, vind ik dat we bij uh, wat door de Zandvoort georganiseerd moet worden, dat we als gemeente meer uh, kunnen sturen of samenwerken of op bepaalde punten ook wel even mogen zeggen. Dat doen wij wel even. Maar ik heb nog twee uh, uh, dingen. En dat is het miljardensubsidie en de miljardenvergunning. Uh, dat hoor ik al jaren vijf. En gaat dat er dan ook echt komen? Nou, in ieder geval zeggen we in het beleid dat we de ambitie hebben om daar naartoe te gaan. En ook dat moet uitgewerkt worden. Want Er zitten allemaal voor- en nadelen uh, aan. Uh, Um, Want dat betekent dat je één keer naar de, de plannen kijkt... en zegt voor de jaren daarna... als je aan dit plan houdt... dan mag je de komende jaren dat ook uh, doen. Um, en de vraag is, waar zit de ruimte dan? Ook hmm. qua wetgeving en regelgeving. Om als iemand een, een uh, kioskje... Uh, een kwartslag draait... Ja. voldoet hij dan nog aan de vergunning? Is dat de vrijheid die we iemand geven... Of zeggen we nee, maar als je hem van links naar rechts verplaatst... Dat is, dan zeggen we, je moet, moet een nieuwe vergunning aan, aanvragen. Dat hangt vast met allemaal wet- en regelgeving. En jammer genoeg ja, komt dat... Omdat er, en daar is gisteren in Duitsland weer een voorbeeld van geweest... Ja. jammer genoeg toch dingen uh, gebeuren hmm. uh, tijdens evenementen. En we af en toe wel in een soort risicoregelreflex. Ja. schieten. Ja, dat, uh, dat is zo. Oké, okay, we gaan dat uh, volgen... We gaan uh, liedjes zingen met de uh, kerels. Dus uh, uh, ik weet niet of u nog een restopmerking hebt over... Uh, uh, ik heb nog even naar het geld gekeken. Een kleine half miljoen per jaar. En dat uh, wordt ter beschikking dan voor allerlei onder, uh, onderdelen. Ja, we uh, hebben een actieagenda met verschillende onderdelen. Ik heb het niet bij elkaar opgestomd, hmm. maar ik ga ervan uit dat dat... Uh, Klopt. Ja. Oké. Okay. Wethouder dank. En een fijne kerst en een goed nieuwjaar en we spreken elkaar tussentijd Tot nog wel even. Dankjewel, Dankjewel. je With a corncob pipe and a button nose And two eyes made out of coal Frosty the snowman Is a fairy tale they say He was made of snow But the children know How he came to life one day There must have been some magic in that old silk hat they found For when they placed it on his head he began to dance around Oh, Frosty, the snowman was alive as he could be And the children say he could laugh and play just the same as you and me said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand. Running here and there all around the square. Saying, catch me if you can. Let them down. We gaan nog even verder met een onverwachts onderwerp. Want ineens is aangeschoven hier aan tafel Jan-Peter Verstegen. Goedemorgen. Hoi. Ik uh, zie dat je wat uh, mensen hebt uh, meegenomen die uh, bijzonder zijn uitgedorst. Ja, uh, uh, à la Dickens, hè? Ja, alle la Dickens. En de bedoeling is dat jullie een, uh, een stukje gaan zingen hier in de studio? Ja, als een soort opwarmertje voor het dorp. Ja. Want wij, wij doen het al, uh, ik dacht, 21 jaar. Ja. Dan uh, zingen we Christmas carols. Ja. En uh, uh, in de Engelse traditie, we doen ook wel wat... Een paar uh, uh, Italiaanse en een uh, Duits... Nee, Duits doen we niet... Want door stille nacht zingen we in het Engels. Ja. Maar, um, uh, en, en Italiaans zingen we ook. Ja, ook Christmas carols. En uh, dat, dat doen we altijd voor een goed doel. Elk jaar. En uh, vorig jaar hadden we een all-time high... Van 2266 euro en een kwartje. Kijk, en, dat en, zit uh, zo in de dijk. Maar dat doen we met uh, leerlingen van mij... Oud-leerlingen... En uh, we hebben daar altijd erg veel plezier in. Ja, ik kan me een beetje herinneren dat in het uh, verleden we hadden met een paar mensen... maar jullie groep wordt groter. Nou, nee, nee de groep wordt niet groter. We hebben zelfs wel met z'n tien gezongen. Maar het is wel uh, lastig om mensen te vinden die, dat, die daar ook net zoveel passie uh, in hebben... als uh, bijvoorbeeld uh, mijn zus Jolanda en ik. Die zitten er al heel lang samen in. Ja, en, uh, uh, ja dat weet ik. Ja, maar we doen het al heel lang en het, het is gewoon uh, ontzettend leuk ja. en... Uh, en jullie gaan vanmiddag weer rondlopen door het uh, dorp? Ja. ja, een heleboel uh, on uh, ondernemers hebben ook. Over... Ja. Er wordt dat ingefluisterd. Ja, mijn zus fluistert er even in dat wij morgen ook in de kerk... Met, bij het uh, kerstconcert ja. meedoen. Okay. Maar ik geloof dat alle kaarten al zijn uitverkocht. Maar goed, vrijbaar. Ja. Uh, jullie gaan nu een stukje uh, zingen, begrijp ja. ik. Um, dan gaan we de microfoons even zo richten dat het goed te horen is. Ja. <laughs> en dan zou ik zeggen... Het maakt niet uit of we moed op heb, hè? Nou, we gaan wel een foto <laughs> maken, dus die hoeft goed wel op, hoor. Zo. <tus> jolly, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la. Het is in Duits geschreven, maar het wordt in Engeland uiteraard altijd in Engels gezongen. Applaus. Mogen jullie uh, ontzettend bedanken voor dit uh, spetterende optreden. Uh, nog een vraag. Treden jullie vandaag op in het dorp? Ja, vandaag de hele dag. Oh, sorry. Tijdens de sprookjesvangelingen ook, hè? Vandaag de hele, hele dag. En uh, tot uh, dat het een beetje donker wordt. En dan, uh, dat zal wel vijf uur zijn of zo. En dan morgen treden we weer op tijdens het uh, uh, kerstconcert in de protestantse kerk. Om half drie volgens mij. En met oud jaar zingen we in een ecumenische dienst protestant en katholiek in de uh, de Nog even over vandaag. Uh, gaat het de standaard met het uh, goede doelgeld nog mee? Jazeker. Uh, ja, we hebben hier... Uh... Ja, die hebben we ja, oh, ja Oh, dat is ook mooi. Ja, we, de QR-code werkt ook tegenwoordig. Ja, Nelly, Nelly Lemmens van de speelgoedvijver, daar hebben we altijd goed, goed contact mee. En wij hebben een geoormerkt bedrag altijd, elk jaar... voor uh, de kinderen, de basisschoolkinderen uit arme gezinnen... waarvan de ouders uh, niet zo goed uh, cadeautjes kunnen kopen. Oké, okay, nou dan wens ik jullie heel veel succes vandaag... en met alle uh, komende optredens ook. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Dankjewel. Cor, ja, we zijn er we doorheen. We zijn er doorheen, het ging met onze speer. Um, we gaan uh, even vertellen wie er allemaal heeft meegewerkt aan dit uh, programma. De redactie werd gedaan door uh, Ger, Hans en Ben. Ja, Ger, Loogman natuurlijk. Hans Botman. Ja, Loogman, Botman en Zonneveld. Uh, de presentatie werd gedaan door uh, Ben Zonneveld en uh, ondergetekende... Koor Draaier. Koor uh, daar ben je. Dankjewel. Ik. En Marja Kop heeft de techniek verzorgd. Um, het goede nieuws is dat uitzending gemist is er helemaal bijgewerkt. Ja. Dat was omdat het Amerikaanse archief was gehackt en was een aantal maanden niet uh, beschikbaar. Maar inmiddels is alles bij. Nu weer wel, mooi. En uh, dat zal ook weer uh, morgen allemaal te beluisteren zijn. Um, we hebben nog een, uh, nog een paar minuten. Moeten wij nog wel even uh, vertellen wat we nog meer gaan doen? Uh, nou, hierna is natuurlijk nog een uurtje uh, Oud-Hollands, denk ik. Ja, ik heb... Uh, nou, er is een uh, speciale kerstuitzending uh, uh, met kerstmuziek van uh, het uh, Muziekmuseum. Oké, okay, nou dan uh, sluiten we dit af. Wij wensen iedereen een vrolijk kerstfeest en een spetterend nieuwjaar. En volgende week uh, mag de presentatie Oliebol komen eten van Peter Tromp. Ja. Ik wens jullie een prettig weekend. Ja, prettig weekend.